Het weer vanavond en vannacht is overal bewolkt en valt vooral in het noorden wat regen. Ook morgen bewolkt met af en toe regen bij maximaal rond 12 graden. In de middag klaart het vanuit het noordwesten af en toe op. Dit was het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie. Op de A2 bij Eindhoven is een ongeluk gebeurd. Dat gebeurde richting Den Bosch. Daardoor staat er nu file tussen knooppunt De Hocht en knooppunt Batadorp 5 kilometer. Dat is allemaal op de hoofdrijbaan. De linkerrijstrook is dicht.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 Roman, kookboek, kinderboek, jouw succesverhaal kan beginnen bij 10 Pages.com.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 Dit is Radio 1, VPRO. Brands met boeken. Wim Brands. Welkom. Volgende week begint de Boekenweek. En het uh, thema van die Boekenweek is vriendschap en andere ongemakken. Nou, daar zal het vanavond in dit programma ook overgaan. Want ik heb te gast, de literatuurhistoricus Piet Kalis. Hij heeft heel veel literaire journalistiek bedreven. Tiental jaren lang interviews gemaakt voor kranten, voor uh, literaire tijdschriften. Gaf les. En heeft nu gemaakt literaire vriendschappen en andere misverstanden. En dat is een soort kleine literatuurgeschiedenis... die dus helemaal in die boekenweek valt qua onderwerp, omdat het over vriendschap gaat. We hebben elkaar eerder gesproken, dat was voor mijn televisieprogramma... dat ging over, uh, over Vondel. Je hebt ook een heel mooi boek over Vondel gemaakt. Die komt in dit boek uh, niet voor. Nee. Want het gaat echt over de, over, over de vorige eeuw en, uh, en, en, en, en deze... Ik wil jou om te beginnen even iets vragen over een prijsvraag die je gemaakt hebt. Want jij hebt voor de VPRO iets. Ja, ja. Heb jij deze week. <lacht> jij hebt voor de Boekenweek de prijsvraag gemaakt. Nou, Piet, ik heb uh, deze week ongeveer. Uh, 30 mensen hebben mij. Nou, ik, ik overdrijf niet eens. Aangesproken en gezegd. Nou ja, zo moeilijk. Ja. Dat komt, denk ik, ook wel omdat ik. Google moest vermijden. Die ligt als een monster... die alle namen, alle boeken ja. kent... ligt daar op die weg. En ik had er een stuk of vijf, zes gemaakt. En toen sprak ik Tjitsje ja. en Die, die begeleidde dat. En die zei... ja, dat kun je met Google. Die vragen die jij hebt gesteld... die kun je met Google binnen tien minuten beantwoorden. En je moet eigenlijk dus... vragen proberen te bedenken... die met Google niet te beantwoorden zijn. En dan kom je natuurlijk... Ja, dan wordt het moeilijker en moeilijker. Dat zou kunnen. En je hebt het zo moeilijk gemaakt dat gisteren in NSC Handelsblad er ook nog aan gerefereerd werd. Want toen ja. werd er ook één vraag uitgedeeld. Welke was dat? Dat was een vraag waarbij het ging over een gedicht van een van de vijftigers... die opgedragen was aan tien mensen. En dat was aan Gekke Riki, Lieve Lucie enzovoorts. En dat waren voor een groot deel Amsterdams prostituees... En één daarvan was overleden. Er waren ook een paar vrienden bij. BS, Bert Schierbeek, zeg ik dan nu even. Ja. Dat mogen de luisteraars niet horen. Ja, die je hebt horen dan het wel tien gedichten. Je hebt dan tien uh, mensen aan wie het opgedragen is. En de vraag is, van wie is dat gedicht? Ja, van, dus dat hans Andrees kan dat zijn, Remco Kampert, ja. Lutje Bert. Ja. Nou, grappig is dit. Niks meer zeggen. Want nee. ik ga, ik, ik, dit is toeval. Ik ga ja. straks ga ik gewoon laten horen... wie het volgens mij... Uh, geschreven heeft. Dat ja, is toeval het is echt nee, ja. toeval dat we, dat we die stem hebben. Want dat gaan we ook doen in dit uur. We gaan... Anton de Goede die, die heeft een paar fragmenten gekozen... Van, van schrijvers die in jouw literatuurgeschiedenis over de vriendschap voorkomen. En daar gaan we straks naar luisteren. Ik ga niet zeggen wie het zijn, want dan verklap ik gelijk het antwoord op, op, op de vraag. Maar we zullen ze dadelijk... Horen. Eerst iets anders. Je bent opgegroeid in een katholiek gezin in uh, het gol. In, het, in het Gelare. Ja. Je hebt nog op het seminarie gezeten. Ja, ja. Je wilde priester worden? Ja, ik wilde priester worden, maar toen werd ik 15, 16 jaar. En toen merkte ik wat eigenlijk het celibat betekent... en wat ingewikkeld is in een manier waarop ik wilde leven. Ik dacht, dat kan nooit goed gaan. Je was en ik ben verlieft. tijdig voordat alle onlusten enzovoort zouden... Losgebarsten rond de Katholieke Kerk. In dat opzicht ben ik, heb ik het seminarie verlaten. Maar ik dank aan dat seminarie een voortreffelijke opleiding. Heel goed, alles. Er kwamen dus sprekers ook van andere godsdiensten kwamen langs. Die kwamen vertellen over wat hen bezig hield. Er kwam ook een dichter als Gabriel Smit. En die werd door mij heel erg bewonderd. En die uh, hoorde ik dan werkelijk in levende lijven. En uh, dan had je veel discussies. Wij uh, kwamen daardoor in contact. Ook afgesloten van de wereld weliswaar. Maar toch met de grote denkbeelden in het leven. En dat heeft mij toch enorm gevormd. En, uh, er was een literaire club waar we elke week bij elkaar kwamen. Iedereen schreef ook wel gedichten. Ik heb een epos van meer dan duizend regels in die tijd geschreven. Geïnspireerd door mijn directe voorganger Homerus. En dat was allemaal toch enorm stimulerend voor ons. Ik vraag je daarnaar, omdat je aan het begin van literaire vriendschappen... en andere misverstanden, dat overigens is uitgegeven door Meulenhof... schrijft dat je nog wel eens droomt over Marsman. Oh, ja. ken, je Marsman ken je gedichten uit je hoofd? Ja, de, Masman, even, ja uh, de eenzame zwarte boot vaart in het holst van de nacht... door een duisternis somberig groot de, nacht, de dood, de dood tegemoet. Ik lig diep in het kreunende ruim... En de angsten alleen, en ik ween om het duistere land dat flauw aan den e dat achter den einde verdween, en ik ween om het duistere land dat flauw aan den einde verscheen, die door liefde getroffen is en door het bloed overmand, die voer nog het donkerste niet. Diens leven verging niet voor goed, want de uiterste nederlaag leidt het hart in de strijd met de dood. Mooi is dat, hè? Ja, nee, maar ik bedoel. En, en ook, hier komt ja? dus de liefde al te sprake natuurlijk. Dus dat las ik als jongen van 16, 17. En de uiterste nederlaag leidt je in de, in de strijd met de dood. Dus er zitten, al die elementen zitten erin. En Masman was tegelijkertijd de man die schreef uh, over de vitaliteit van de Middellandse Zee. En uh, met zijn laatste gedicht, maar bovendien ook de man die in de nacht van 20 op 21 juni 1940 op het vrachtschip Berenice op weg vluchtend voor de nazi's uit Bordeaux op weg naar Engeland verdronken is. En dan krijg je dus ik lig in het diep diep in het ruim en ik weet enzovoorts en dan krijg je dus de beschrijving eigenlijk van wat hem later is overkomen. Hoe oud was jij toen? In, in toen 40? ik dat las, nee, in uh, 40 toen hij... Uh... Toen was ik vier jaar. Toen was je vier. Dus dat heb ik niet helemaal nee. bewust meegemaakt. Maar ja, je schrijft je wel. Schrijf is wel. Maar ik, ik schrijf dat, ik geregeld van een droom. Ja, en, want da, da, da, daar, begon, daar begon ik over. Wat, wat, hoe, hoe, hoe gaat dat dan? Ja, nou ja, kijk, ik bewonderde hem enorm. Dit was een manier van leven, zo vitaal, hartstochtelijk. Zo wil iedereen wel leven. En later komen daar natuurlijk ook popmuziciën enzovoorts... Maar Masman was wel degene die het vuur heeft aangestoken bij mij. Een moderne prometheus. Wat stelde je bij dat leven voor? In ieder geval niet de saaiheid... van waarin het bestaan en de strijd om het brood... de levens van de meeste mensen dwingt. Dat zag ik om me heen. En dat was natuurlijk ook in de jaren 50 waarin nog veel meer armoede was dan we nu hier in het Westen kennen. Dan zag je dat. Je vader die vertrok elke dag met een trommeltje met eten naar zijn werk. En dan, dat, dat alles. Maar ook zag ik dat bijvoorbeeld op dat seminarie. Dat was allemaal, dat, daar was wel natuurlijk... Dat, artistieke belangstelling. Dat was ook een religieuze vervoering. Als ik terugdenk aan bijvoorbeeld de goede weken enzovoort, dat waren uh, grandioze weken die enorm gevuld waren met ja, met uh, contact die je ook had met God of met de kosmos en wat ook. Maar tegelijkertijd was er iedere keer weer dat huiswerk maken en tegelijk en uh, daar ontstond de drang. We hebben waarschijnlijk maar één of twee levens. Daar moeten we van maken wat we kunnen. En dat is voor mij ook wel de, het appel geweest. De verleiding van de kunst. Die, die gaf de mogelijkheid om te ontslappen... aan wat voor je vastgelegd was in je milieu, maar ook in de wereld, gewoon op zichzelf. Ook bovendien, wat betreft dat heb ik ook jarenlang gehad... wat betreft het huwelijk, bijvoorbeeld. Dan zag je dus mensen die getrouwd waren... en die vierden opgewekt hun 50-jarig huwelijksfeest. En ik dacht, wat de erotiek had iets van avontuur, uitdagend. En ook geregeld, iedere keer een ander. Dat. Uh -huh. En dat... Die, Drift, dat verlangen zag ik bevredigd in de literatuur, in de poëzie. En later ben ik wel gaan denken, Pietje, je kon dus per gedicht kon je van een ander meisje houden. Dat scheelde, dat was vrij gemakkelijk wat betreft de voortplanting. Ja, dat zijn ja. louter literaire voortbrengselen. Ja. ja, je noemt Marsman nu, hè. Zijn, er, zijn, er, zijn er andere mensen die je in die tijd, je schrijft daar natuurlijk ook over, die je, maar die je las en die dat vuur aanwakkerden? Ja, dus kijk, mijn eerste grote ontmoeting is geweest... met een echte schrijver op dat seminarie al, dat is Gabriel Smit... En, een katholieke uh, dichter. Een katholieke dichter en uh, in die tijd heel bekend, ook, uh, zeker ook in de katholieke kring... maar die kwam daar spreken over kerkenbouw in Duitsland. Nee, architectuur in Duitsland. En daar was, dat land was natuurlijk helemaal in puin gegooid... en daar kwamen nieuwe architecten, zoals Le Corbusier enzovoort. En daar liet hij plaatjes van zien enzovoort. En dat, dat doorbrak heel veel... En toen sprak ik hem later weer. Toen kwam ik hem tegen. Toen was hij naar Laren verhuisd. Dat was dus natuurlijk allemaal voorbeschikt... om een Calvinistische term te gebruiken. Hij woonde dicht bij mijn huis. En ik kwam hem daartegen. Ik ontmoet ook zijn dochter, op wie ik verliefd werd. Daar waren en de meisjes. Had je dus, en daar had je de meisjes zo's. En daar had je dus inderdaad... en ja, Gabriel hield ook van een goede, goede slok drinken. Daar had je dus de drie elementen. Dus dat mystieke of die godzienstige ervaring tegelijkertijd, die erotiek tegelijkertijd... Het zetje dat alcohol daarbij gaf. Dat alles was voor mij op dat moment heel erg belangrijk. Nou, is het mooie van jouw boek dat ik gewoon associatief nu voort kan, uh, kan bourduren. Wat jij in je boek ook doet. Hè? Je, ja. Hoe heb je dat overigens uh, gezegd? Je hebt een enorm archief waarschijnlijk. Ja, ik heb, nou ja, ik heb natuurlijk voor allerlei klanten gewerkt. He, Handelsblad, overigens, ja, Handelsblad, uh, uh, de Haagse Post. Ik ben begonnen in de gooi Nederlander al heel jong, 19 jaar ongeveer. Zo ben ik ook bijvoorbeeld Willem Elschot tegengekomen. Toen werkte ik voor de gooi Nederlander. Heemlander. En die kwam één keer in die tijd. kwam hij naar Utrecht, gaf hij een lezing. En dat was, ja, voor mij was dat een totale held. Dus daar ging ik naartoe en ik, er stonden nog een paar mensen bij. En hij zei daar, voor mij was dat ook ongelooflijk. Hij zei, ja, ik heb vorige week of vier dagen geleden... heb ik Roland Holst ontmoet, Aan Roland Holst. Weet u dat ik altijd gedacht heb dat het een vrouw was? Ja, en, en was in de war met Harriette-Roland. Holst. Was, was met Harriette-Roland. En op dat moment toen dacht ik, ja, dat... Hij weet waarschijnlijk van de Noord-Nederlandse literatuur niet zoveel af. En dat is ook zijn kracht. Daardoor heeft hij dat bijzondere werk kunnen maken, denk ik dan. Dat dacht ik toen. Dat is mooi. Want, is dus ook, want, want als je te veel weet, kan dat ook maar weer te ja. last worden. En kort daarna, Bordenwijk. Dus dat de, de handelsblad moest betalen voor ja, het interview. 50 gulden. Hè? 50 gulden voor advocatentarief. En we... Ik zit daar, ik kom daar om een uur of half negen, acht uur half negen. Het is in september, het wordt geleidelijk pikdonker in die kamer. En hij praat verder over blokken, over knorrende beesten... enzovoort, over bind. Het wordt pikdonker, ik heb nog geen bandrecorder, ik noteer alles. Op een gegeven moment gaat de deur open, komt zijn vrouw binnen... mevrouw Bordewijk Roepman. En die presenteert die voertjes. En ik neem er een en de deur gaat weer dicht, het wordt weer pikdonker... en ik weet dat ik het oppeuzelde... en dat het slagroom langs mijn vingers droop. En bij afscheidnemer, toen mijn hand intussen alweer... slagroomvrij was gemaakt en ik de hand drukte van Bodewijk. zei hij... ik neem wel aan, meneer Karls, dat u uitsluitend het besprokene... zult publiceren in het handelsblad. Niet de omstandigheden waarin dit alles heeft plaatsgevonden. Toen was het op dat moment dus pikdonker in die kamer. Vrijwel donker en dat ik dacht wat schitterend dit is voor mij heel, dit zal ik nooit vergeten en het is vijftien jaar geleden natuurlijk. Het is in 62 ja. geweest. Je, ik zeg net, het mooie van je boek is dat het mij toestaat... om, als we nu zitten te praten, ja. over, over je boek... Literaire ja. vriendschap en andere misverstanden... om al associërend daar ook doorheen te wandelen. En dat ja. kan ook heel goed, want ja. je hebt het net over Elschot... en over Roland Holst. Roland Holst, die, die, die, die, die kwam je vaak in het gooi tegen, want daar ja, zat hij... Die... Ja, in Laren, en daar heb je ook heb je geliefdes zitten. Dus hij kwam natuurlijk ook wel, hij kwam meestal in de middaguren... En dan zat hij in het Bonte Paard, in Laren. En uh, ik woonde daar in die tijd natuurlijk. En uh, dan zat hij geregeld alleen. En dan vond hij het leuk om te praten. Tenminste, dat neem ik aan. En we hebben altijd uh, heel hoffelijk altijd u. Ik heb altijd u uiteraard gezegd, maar uh, hij zei ook tegen mij altijd u. En uh, hij vertelde dan, ja, we hadden allebei... In die tijd gaf ik nog boekjes uit bij Bert Bakker van die van pockets En hij gaf ook altijd bij Bert Bakker uit. En Bert Bakker die was altijd heel royaal... en leefde groot... met, enorm, met een prachtige auto enzovoort. Maar die had natuurlijk ook altijd... heel veel jonge dichteressen om zich heen. En daar wist... Uh, Roland Holst op smakelijke wijze over te vertellen. Met grijs haar... die, zoals hij me vertelde... ja, daar heb ik wel iets aan moeten doen, meneer Kalers. En... Later heb ik van Bert Bakker gehoord. Dat heeft hij moeten laten verven. Om althans enige waarschijnlijkheid te blijven behouden. Enige authenticiteit. <lacht> dat is een wij. heel jonge man. Ja. In zijn hele denken. Dus als er een meisje binnenkwam. In dat café ook. Uh, ik zag dat ook wel. Dat, uh, enzovoort. Maar hij zag dat waarschijnlijk al op een kilometer afstand aankomen. Meisjes moeten voor jou echt een bevrijding zijn ja, geweest zeker. in de katholieke jeugd. He? Ja, ik moet daarvan ook zeggen, ook wat betreft die hele priesteropleiding. Eh, daarvan moet ik ook zeggen dat zij met hun wuivende haren... een lichte, voet op, uh, lichte voetstap ondersteund door hakjes... dat die bijgedragen hebben aan mijn bevrijding. Ik, ik ga je iets laten horen, heb, heb ik al gezegd. Want Anton de Goede die heeft een paar fragmenten gekozen. Met jouw boek in zijn handen. En we gaan nu bijvoorbeeld luisteren naar WF Hermans. Die wordt geïnterviewd door Freddy de Vree. En Freddy de Vree zegt uh, dat in de roman... Uit uh, talloos veel miljoenen van Hermans daar zitten, daar zitten, daar zitten heel veel dubbele bodems in... die verwijzen naar het fenomeen post. Ja, het boek begint met een brief en eindigt met een brief. Maar nou, Hermans, die antwoord daarop, zoals alleen Hermans dat maar kon... volkomen tegen de raadshoek. Ja, uh, daar heeft u wel gelijk in, maar ik moet zeggen dat ik uh, dikwijls overbluft bent wat u, meneer de Vree... al kloppend op holle muren aan dubbele bodems weet te ontdekken... die ik dikwijls zelf niet opzettelijk erin heb gestopt. Maar het is wel waar dat uh, de post een uh, geweldige rol speelt in dit boek. En dat komt doordat uh, het posterijwezen alom ter wereld... maar uh, nou, ja, vroeger was het in, in alle landen ter wereld slecht... maar in, in West-Europa was het redelijk tot goed betrouwbaar... Maar dat, dat, dat geloof ik eigenlijk. De, de post was eigenlijk een van de weinige instituties... in de westerse beschaving waarvan je kon zeggen... nou, dit is een bewijs dat de mensen beschaafd zijn. Ik bedoel dat ze vertrouwen in elkaar hebben. Want je gooit een brief in de bus. Je hebt al betaald wat je daarvoor betalen moet. Je moet dus maar afwachten of die brief bezorgd werd. En tot laten we zeggen voor een jaar of 10, 20, werd zo'n brief dan inderdaad getrouwelijk door de post de volgende dag bij de geadresseerde in de bus gestopt. Die, die tijd die, die is voorbij. Hè? Dus als je nu gaat praten over het verval van de westerse beschaving, dan geloof ik inderdaad dat het verval van de posterijen. Hè, tegenwoordig heb je dus je, je, je een brief op de bus, hij komt of helemaal niet aan, of ik kom na drie dagen aan. Hè? Als ik hier in Parijs, een brief krijgt per expres uit Nederland verstuurd. Wat dus erg duur geworden is. Nou, dan duurt dat zes dagen. Als het met een normale post gaat, duurt het drie dagen. En dat is dus een puur bedrog. He? En je mag nog blij zijn je überhaupt een brief krijgt. <kijkt> dat is inderdaad iets wat mij zeer obsedeert. En wat inderdaad, u heeft het gelijk, in, het boek begint en eindigt met ellende met de post. Ja, prachtig het is echt onvervalst, Willem-Frederik Hermans. Dit is overigens Brands met boeken waarin ik vanavond praat met Piet Kalers... over literaire vriendschappen en andere misverstanden. Volgende week begint de Boekenweek met dat thema. Vriendschap en andere ongemakken. Hermans. Ja, Hermans. Wat, als je dit hoort van hem, dit is, dit is onvervalst Hermans. Ja, he? ja, volledig. Onmiddellijk herkenbaar. Ook totaal de man. De man was er ook al direct toen ik hem de eerste keer meemaakte. Ik was dan met Hans Sleutelaar. Voor de Haagse Post. Voor de Haagse Post om te interviewen. Het was in 1962. Er zou de film gemaakt worden naar zijn boek, De Donkere Kamer van Damocles... En uh, wij hadden, toen hadden wij een bandrecorder bij ons. We installeerden dat in zijn huis aan de speelsluizen in Groningen. En wij installeerden daar uh, die bandrecorder. En hij zet er onmiddellijk een bandrecorder naast. Ja, dit is geweldig. En, uh, ja, en wij zeggen, onze eerste vraag was... waarom plaats u daar die bandrecorder? Omdat ik u niet vertrouw. <lacht> en daarmee was de toon voor het hele gesprek gezet. Ja. En dat vond ik zo typisch, helemaal zo prachtig. En... Je hebt daarmee eigenlijk in één zinnetje heb je iets van de kern van al die romans. Omdat ik u niet vertrouw. Ja, dan maar ook dan... met die bandrecorder. Ik bedoel, als er iets nu te vertrouwen valt, is het ja. gewoon een bandrecorder. Maar iemand zet er een bandrecorder tegenover. Ja, ja, ja. Ja, nee, dat kan ik. Technisch kan ik dit niet helemaal overzien. Dat is voor mij, geloof ik, ook nieuw. Nee, hij, ja. hij heeft gewoon zijn eigen. Nee, luister, dat snap <laughs> jij ook. Wij hebben een gesprek. Dit wordt ja. uitgezonden. Ja. Maar je zet er ook gewoon nog een, een recorder naast. Ja omdat je gewoon voor jezelf ook die opname wilt hebben. En omdat ja. je denkt dat jouw recorden misschien wel een vervalsing produceert. Weet ja. ik het. Nee, maar wij hadden natuurlijk... Wij, ja. wij praten nu hier voor de radio. Ja. Maar toen hadden we een interview voor de Kront. Ja, ja, ja. En wij konden hem natuurlijk alles in de schoenen schuiven... als hij ja, geen bandrecorden nee. meer had gehad. Nee. Zo kon hij controleren. Precies, dat was het. Maar ja, dan, nog, was, dan, ja, nog. dan nog. Ja, dan nee, nog. Ja, natuurlijk. Maar ik heb hem ook uh, heel anders mee. Ja, ik heb hem meegemaakt ook in Parijs enzovoorts ook een keer een redelijk daverend ruzie met hem meegemaakt. Dat was naar aanleiding van een boek over Muttetuli. Van Paul van het Veer, dat ik met een Karel van had, had klaargemaakt voor de druk omdat Paul gestorven was, plotseling. En daar zat een foutje in. En normaal, als je dat met mensen hebt, dan is dat binnen... Tien minuten in masochistische kring. Of in sad sadomasochistische sad sad kring. Misschien in een kwartiertijd is dat uitgepraat en besproken. Ja, nu maar, zeg je het ook meteen heel mooi, hoor. In een masochistische kring. Ja, maar, maar Hermans, die, die deed er een uur over. En tot en wij hadden een paar flessen fouvre, want hij hield erg... Ik heb met hem heel wat Fouvreetjes gedronken. We hadden een paar flessen fouvre meegenomen. En, uh, maar Kalle ging naar een, mijn vrouw Carla ging na een uur weg. En kort daarna, klaar het helemaal op. We hebben nog gegeten. Emmy heeft het eten. Schitterend gekookt. En tot, tot in de avond ben ik daar bij de Hermans gebleven. Om hem te interviewen voor ja. over maar, de periode maar, na. Maar de... ja, dat is niet uniek. Hij had veel van dat soort gevechten, die ja. op basis van. Ja. Uh, wat ja. was daar. Wat maakte hem zo wantrouwend? Ik denk dat. Uh, de oorlogsjaren daarin heel erg heeft gespeeld. Maar ik denk ook zijn ouderlijk milieu. Hij had een buitengewoon moeilijke verhouding met zijn ouders. Hij kwam uit Amsterdam-Wist. Ja, twee onderwijzers als ouders. Dus omdat we het even over het sadomasochisme hadden. Als je als kind opgroeit en je hebt een eigen sterke persoonlijkheid... en je hebt twee onderwijzers als ouders... en de vader is bovendien... Uiterst eigenwijs. Daar heeft hij inderdaad ook staaltjes van verteld. Dan was dat van het begin af aan was dat een botsing in dat uh, ouderlijk huis. Dat was er nog bovendien... het drama van de zuster? Ja, hij had bovendien een zuster die zeer goed oplette, die prachtige examens haalde, die een juridische studie was begonnen met 18 jaar, en die in het begin van de oorlog, plotseling niet bleek te beantwoorden... aan de pedagogisch-erotische idealen van de ouders... door namelijk met een getrouwde politie-inspecteur... een geheime verhouding te hebben. En die heeft zich dus in Amsterdam-Zuid bij de Wandelweg... is die om het leven gebracht of heeft zichzelf om het leven gebracht. Dat is, ik schrijf daarover in dat boek. Ja. Ze zijn namelijk beide dood in een auto gevonden. En de politieinspecteur heeft in ieder geval zichzelf doodgeschoten. Maar ook die Cornelia, die Corrie. De vraag is of dat met haar of dat met haar wil, of ze daar achter heeft gestaan. Dat, ik roep die vragen ook op in mijn boek. Hans van Straten heeft dat eerder ook opgeroepen. Vrije volksjournalist. Ja, vrije volksjournalist in een biografie van Hermans. En ik heb dan met Hermans... Hermans hield dat af. Ja, dat wou ik net vragen. Kon ja. je daar met hem over praten? Nou, dat is... Omdat je dat vraagt ook. Uh, wat, de, wat de bronnen zijn. Ik ben ervan overtuigd dat hij een moeilijke verhouding had met die zus. Maar dat hij heel moeilijk kon praten over haar dood ook. Want de eerste keer, ik heb al een jaar of twintig eerder een boekje gemaakt... met een verhaal van hem voor een uh, educatieve uitgeverij, Meulhof, En daarin uh, schreef ik dat zij gestorven was... onder, in, onder de indruk van de, van de inval van de Duitsers... En ik heb helemaal niet verwezen naar deze situatie. Nee. En dat heeft hij, hij heeft die tekst gelezen voordat het boek gedrukt werd. En dat heeft hij laten passeren. Dus dat was kennelijk toch iets dat hij toegedekt wilde houden. Uh -huh. hij, had, hij had trouwens zeer kwetsbare plekken. Het was ja, een niet? hele lieve man ook. Want ik, heb, ik vertel ook in dit boek dat hij bijvoorbeeld... Dat is op zichzelf ook wel weer. Uh, mijn vrouw Carla kreeg kanker. Is jong gestorven. Hoe oud was ze? Ze was 46 toen ze stierf. En kort voor haar dood was in mei haar verjaardag. Die dag belde Hermans op om te vragen hoe het met haar ging. Het is een half jaar of acht, negen maanden voor zijn eigen dood. Ik wist niet dat hij zelf ook kanker had. Hij belde op en in de kamer nam iemand de telefoon Het was een grote kamer. Iemand nam de telefoon op en riep naar de keuken... Carla, WF Hermans aan de lijn. Het werd onmiddellijk stil in de kamer. <laughs> en Hij belde dus om te vragen hoe het met haar ging. Ja. Hij heeft niet verteld, zoals een dier in het oerwoud ook niet laat merken... dat hij pijn leidt. Hij heeft niet verteld dat hij zelf ook ziek was. Ook niet tegen mij. Zijn dood, die mij werd meegedeeld door zijn aartsvijand Adriaan Morian... in die tijd... Die, was voor, die kwam voor mij onverwacht. ja, Morrie, met wie hij overigens ook een ruzie had... Ja. die ook op zoiets was gebaseerd. Ja. Op, he, wat ja, hij als een schending ja, van zeker. vertrouwen beschouwde. Je vertelde aan het begin van dit uh, gesprek... over hoe je op het seminarie zit en hoe je langzaam gevormd wordt. Langzaam, misschien wel heel snel, door de literatuur. Die ook maakte dat je kon ontsnappen aan het seminarie Marsman, ja. dichterste je las. We ja. zitten nu na de oorlog, he, met, met, met ja. Hermans al. Uh, Reven krijg je dan ook. Ja. Ik denk nu aan Remco Kamper die ook schreef over die naoorlogse jaren. Je stampte op de grond en er was een feest. Ja, ja. Was het voor jou ook meteen zonder klaar dat mensen als Hermans en Reven... dat dat echt, ja, literaire giganten gingen worden? Ja, ja, zeker. Dat was in het algemeen wel... Uh, kijk, ik heb Reven zeer hoog. Ik heb een grote ruzie met Reven gehad. Dat beschrijf ik in het boek. Vertel. Ja, dat had te maken met een literatuurgeschiedenis... die ik maakte voor middelbare scholen, onze literatuur. En dan had ik een tekst uit de... Ik had veel aandacht besteed aan Reven. tekst genomen uit, uh, uit de Avonden en een gedicht. En de tekst uit de Avonden, die wees die af. Hij weigerde om daar toestemming voor te geven, om dat op te nemen. Uit een boek van meer dan 30 jaar geleden... En dat gedicht, dat vond hij, ik weet niet meer precies hoe hij het zei... dat gedicht was minderwaardig, was niks waard. Iets dergelijks zei hij. En hij weigerde dus die toestemming. En hij dreigde met de rechter als ze dat zouden doen. Dat hebben we ook niet gedaan. Tot mijn spijt. Ik heb, heel, ik heb reven zeer hoog zitten. Ik denk een schrijver. En uh, ja, ik bewonder hem heel erg. En het heeft me pijn gedaan, ja. Heb je hem daarna nog gesproken? Nee, nooit. Ik heb hem ervoor wel een keer gesproken. Maar één keer, dat is op de avond, de fameuze avond in Carré. Uh, dichters in Carré uh, in 1966. Georganiseerd door die goede en uiterst interessante Simon Vinkoog. Waarover is ook Roland Holst, die eerder te sprake kwam, ja, voorlas. En ja, het publiek tot, tot zwijgen. Stond, ja, en opstond en een enorm applaus gaf. Nu, en zou je eigenlijk Roland, hele... Kun je Roland Holst voor me citeren? Dat hoeft niet, hoor. Ja, dan moet ik even kijken hoor. Uh, dan moeten we weer even overstappen. <laughs> uh, nee, ja, nee, ik wil weer Marsman citeren. Ja, ik krijg je boodschap. Dat hoeft ook niet hoor. Dat nee. hoeft... uh, ja, ik krijg nu slaap met de donkere vrouw, slaap met de nacht. Ook dat is Marsman. Nee, je hebt hier te maken met een monomaan. Echt, kom Marsman. Maar even over Carré. Roland Holl staat op het podium. Ja. Ja, ik heb natuurlijk het... een echt, maar dat, heb ik, dat kan ik dus niet zo uit het hoofd. Maar, maar dat, is... dat vind ik echt, ja. echt een buitengewoon gedicht. Maar hij, hij, hij wist dat hele publiek tot zwijgen te brengen. Ja. En, en ook nog eens een keer terwijl hij hees was. Een oude man. Ja. Mag ik dit gedicht ja. lezen van hem? Ja. Dat is het gedicht Orgeldeun voor en na. Hoe konden wij in de ontrouwe wind geboren? Elk ander anders trouw zijn, kind, dan in ontrouw. Zou ik je voetstap langs dit huis ooit nog weer horen? Als ik naar de wind luister, luister ik naar jou. Onder mijn huid kan, kan mij geen ander meer vermurven... al kleum ik bij wat jaren her als vuur begon. Maar dit Nors hart zou geen dag leven meer aandurven. Geen dag meer als het niet meer naar je hunkeren kon. Mooi, hè? Ja, schitterend. Dit is Alvijs Brands met boeken op Radio 1... en ik praat vanavond met Piet Kalis... over literaire vriendschappen en andere misverstanden. Volgende week de Boekenweek... in het teken van vriendschap en andere ongemakken. We hebben Hermans gehoord. Ik denk dat we naar een ander fragment toe gaan, uh, Jan Wolkers. En we horen hem op Texel over Jacques P. Thijssen... En het is uit het VP-opgema Tahiti van Riksaal. <lacht> je lacht meteen. Nee, weet je wat ik heb? Ik moet meteen denken, als ik dan ook een keer wat mag citeren. Over. over dat is Wolkes, die, die die heeft wel eens uitgelegd waar hij zijn taalgebruik vandaan had. Bij Thijssen bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Over Gerrit de Torenkraai met zijn pezen en spieren tot scheurend toegespannen door het luchtswerk. Waar zijn we nou? Hè? Nou, we lopen nu van de kogel uit. Maken we die tocht door de duinen die in de tijd tijd gedaan moet hebben... met die meisjes van de Bloemendaals Lyceum. Ik weet niet precies hoe dat in zijn werk is gegaan. Het was hier toen allemaal nog zanderig en zo. En als ik als jongen dus dat uh, verkaderalbum Tessel las... dan zag ik daar die eerbiedwaardige bioloog... Zag ik daar met zo'n stoet van kleurige meisjes is een schilderij van Renoir achter zich gaan fladderen. En dan vroeg ik me altijd toch af of die man nou hè, met het enthousiasme over die bloemetjes en al die vogels die hè, zo rijkelijk ter sprake komen in dat uh, album Texel hè, terwijl die meisjes maar één of twee keer daarin voorkomen en dan vooral als er een, een zandpier omhoog spuit wat de meisjes dus wel, uh, wel griezelig zullen vinden. Zo staat wat toch onbewust toch wel een bepaalde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 dus bruin en grijs. Het uh, is niet uh, de heien uh, die we van Anton Moven kennen... En die, uh, en die zoveel mensen boven hun dressoir hebben hangen. Zo'n leugenachtige prent met witte berkenstammetjes... en een, uh, een wankele herder die daar uh, met zijn uh, schapen naar de ondergaande zon eilt. Het is echt grimmig. Het doet een beetje aan, uh, aan Conan Doyle denken... En die, en die, en die halve griezelverhalen en zo. Ja, je kan je voorstellen dat hier toch wel... Uh, ergens in een van die gevrochten daar... Van, van, van bruin en grijs en dorre, dorre bramenstruiken... dat er een Draculaatje of twee huist. Ja, ook volkomen geobsedeerd door de meisjes, hè Jan Wolkers. Een ja, hele generatie van je. Ja, dat kon natuurlijk. Kijk, ik herinner me uit mijn ouderlijk huis wel. Wij hadden ook heel grote feesten. Mijn ouders organiseerden het graag. En ik herinner me ook. Wij, uh, ik heb enorm veel tantes. Ik herinner me dat er volop gedanst werd, feest gevierd werd en al die dingen meer. Maar de leer van de kerk, zoals die toen althans werd toegepast. Dat is heel anders dan volgens mij zoals Jezus dat leerde... maar zoals de kerk dat heeft toegepast... was in die tijd zo ernstig en streng. Daar kon ik in die tijd zeker niet meer leven. En ik heb het in die tijd ook ge gebroken met die kerk. Ja. Ook een jaar of twintig. Dat was ook wel bij de houding van de kerk... ten opzichte van het Nationaal socialisme. In Duitsland althans, niet in Nederland... Want die bisschoppen hebben zich goed gedragen. Maar in Duitsland, daar kun je wel wat vraagtekens bij plaatsen, vind ik. En in die tijd ben ik dus tijdenlang weg geweest. Ik ben weer, je zou kunnen zeggen, back in town. Maar met een wat losse opvatting van de moraal. Ga ik je zo nog iets over vragen, wat dat betekent, ja, back in town? Bij bevolk maar wacht, ja, wacht, ja, Wolkers, ja, Wilkers, ja. Wilkers, Want die had natuurlijk zijn breuk met het, met het, met het, met, met, met het Calvinisme. Wanneer ja, heb je hem voor het eerst ontmoet? In 1975. Kort voordat ik naar Indonesië vertrok. Dit is dus eigenlijk, dit is, dit is in dit jaar, want dit was een opname uit 1975. Ach ja. Ja, en kijk, toen ik hem ontmoette, toen was Jan. Ik, ja, ik ben eerst in 1974 in Indonesië geweest op vakantie, 1975 ging ik te werken. Je hebt daar lesgegeven. Ja, je hebt daar lesgegeven aan de universiteit. En Jan was toen daarnet geweest. En was bezig met een wilde een boek schrijven over Indonesië. En dat is een van de punten geweest. De band die wij kregen. Toen wij ook vertrokken... Toen stuurde die... Uh, Carine en hij stuurde Dat is ons de walvogel geworden natuurlijk. Huh? Is dat de walvogel geworden? Ja, nee. Ja, nee uh, Wacht. Vertel uh, jij verder, dan zoek ik het op. Ja, hij had... Uh, hij stuurde ons een telegram ook. En dat vond ik ook zo treffend. Zo enorm aardig. Uh, en, maar ja, op helemaal. Op een grote manier van... Echt een... Grandioze manier van leven. En kon ik prachtig koken enzovoorts. Maar we kregen dus ochtends, een paar dagen voor we vertrokken, toen Kal en ik naar Indonesië vertrokken, een telegram. Er was morgens te tien uur een ongewone beweging. op de grote weg die de afdeling Pandenglang verbindt met Labak. Slamadjalan, Jalan, Max en Carina Wolkers. En dat is dus een telegram die hij ons stuurde. met een fragment uit Max, Max Havelaar. Havelaar ja. En hij noemt zich eh, Slamat Jallan, Goeie Reis... en hij noemt zich ook Max en Carina Wolkes. Dus Jan noemt zich hier naar de Max Havelaar. En datzelfde element, dat kun je ook wel in hem zien. Hij had natuurlijk een enorm sterk sociaal gevoel. Daarom koos hij ook voor de communistische partij... Ook toen die partij op allerlei manieren, toen de Sovjet-Unie op allerlei manieren, uh, natuurlijk uh, moreel failliet was gegaan. Ja, zat hij, hij nog achter een CPN? -spandoek. Ja, hij, hij liep ook met grote spandoeken, liep hij door de straten enzovoort. En dat was dus een enorm soort engagement, ja, maar het leuk, dat, ging, ja. dat ja. ging ook in natuurlijk tegen zijn milieu, ook tegen dat calvinisme, ook tegen dat kerkelijke Nederland, dat die hele standenmaatschappij altijd had toegestaan. Ja, maar Piet, even, even ik ben van een latere generatie, ja, die ja. zijn altijd weer heel vervelend, terecht, terecht. die zijn weer heel vervelend wat dat betreft. <laughs> Want hij was natuurlijk ja, vanuit dat milieu... Zo, waar hij zo fanatiek tegen was, zo betrokken bij die CPN... dat hij ja. ook weer niet zag wat, wat, wa, waar die CPN dan weer precies voor stond. Nee, daar kon je ook niet makkelijk over praten. Maar dat was, toch, dat was toch krankzinnig in die tijd? Ik bedoel, ja. ook bij Teun de Vries al, die nog ja. in lange tijd uh, ja. Stalin verdedigde. Ja, Teun de Vries vind ik wel weer een ander is. Kijk, Teun die werd natuurlijk al in 1936 communist. Toen was... Toen was dat allemaal nog niet bekend. Ah, kom op. Toen was André Gide al in Rusland geweest. Ja. En die was teruggekomen. En die had gezegd, jongens, dit is niet in de haak wat hier gebeurt. Nee, nee, dat is denk ik in 1936, 1937 geweest. Ja. In die tijd. Dat brong niet onmiddellijk door, ook in Nederland. Dat, ik, kan Teun de Vries, ik kan me bij Teun de Vries nog wel voorstellen... die dus uit Friesland kwam, uit een uit een ja, als ik het goed heb, doopsgezind milieu dat heel aardig was, tolerant en al die dingen meer. Maar die is dus toch gegrepen geweest door het communisme en die heeft dat wel erg lang volgehouden ook. Heel erg lang. Want toen ik met Hans Sleuteler sprak, dat was in 63 ook voor 64 de Post, ding, ja. ja, voor de Haarse Post, toen verder die ook nog in het algemeen de Sovjet-Unie. Toen had je, had je Hongarije al achter de rug. Hè, waar ze had binnen, je Hongarije al achter de rug. Ze ja, zeker. En dat is ook allemaal niet zo heel braaf geweest. Ook de reactie op Hongarije hier in Nederland was ook niet altijd helemaal koos. Maar als je dan bijvoorbeeld met Jan Wolkes, die zo fanatiek CPN was, en ik, bedoel, ik hoef niet het gelijk van weet ik veel wie dan ook nee. te hebben, dit interesseert me gewoon. Maar als je dan met Jan Wolkes daarover sprak en je zei ja. als verstandig mens, maar, maar Jan, die Sovjet-Unie, wat, wat, wat, wat, wat, wat zei hij dan? Ja, voor politiek, kijk, Jan had een artistieke opmerking opvatting van de politiek. Hij dan ging is, het niet op, dan in... is het oppassen geblazen. Ja, nou, dat is in, en dat is ook de botsing geworden op een gegeven moment... die wij te slop hebben gekregen. Uh, ik ben een jaar of zeven, acht met, hem, met Carina ook... die we niet moeten onderschatten, een fantastische vrouw. Toen, ging Hermans, ging ha, naar, dat is leuk. toen Hermans ging naar Zuid-Afrika... dat was in de tijd van de apartheid... Toen uh, kreeg hij te maken met een boycot. Hij kon zelfs in Amsterdam, mocht hij niet meer optreden. Hij werd eigenlijk tot Persona non grata werd hij verklaard, hier door het stadsbestuur. En toen, belde, toen Jan en Carina waren in Texel gaan wonen en we hadden. Was dat onder burgemeester van Tijn, was dat toch? Dat ja, het gebeurde. onder van Tijn, inderdaad. Ja. Hij, mocht, hij was persona non grata in Amsterdam. Ik bedoel, ja, los van alles. Tijd, denk daar ja. even over na. Dat is toch krankzinnig? Ja, ja nee, dat was in die tegenstellingen. Waren heel erg scherp. Wat dacht jij en, toen? Waar stond jij? Ik, ik zal vertellen. Ja. Dus uh, Hij belde me op, en, want hij zat op Tessel en ik in Amsterdam. En uh, toen ging het gesprek ging zo. Uh, wat vind je ervan dat Hermans naar Zuid-Afrika is gegaan? Ik zei, nou, dat kan ik begrijpen. Hij was daar zeer fel tegen. Hij vond dat er een totale boycott moest zijn. En ik zei, alleen een politieke, economische boycott. Daar sta ik achter, maar niet achter een culturele. Want op dat moment sluit je de mogelijkheden af om dat land te beïnvloeden. En ik sta dus achter Hermans in dit, op dit punt. En toen heeft hij gezegd, nog staande de telefoon. Zei hij, dat betekent het einde van onze vriendschap, Pieter. Dat zei hij zo? Ja. En toen? Einde vriendschap. Ja, we hebben het over de vriendschap hè, volgende week. Ja, dus, uh, en ik bedoel... heb dat, want ik, uh, ik was zeer opgesteld. Ik hield van die twee echt heel erg. Ik, ben, ik heb twee maal een boek nog naar hem gestuurd als dat er uitkwam. Heb ik niks op gehoord. En niet lang voor zijn dood trad hij op in het beursgebouw in Amsterdam. Ik vertel dat niet in het boek. Gewoon nee, maar dat vertel het nu goed. maar. Maar uh, toen ben ik naar een lezing van hem gegaan. Hij werd geïnterviewd voor het publiek. Ik ben zo gezitten dat hij mij kon zien. Hij is niet naar me toe gekomen. En ik dacht, nu ga ik ook verder niet meer naar jou toe. Ik ben nu op 20 passen afstand. Die weg heb ik afgelegd. Nu kom jij die 20 passen maar naar mij toe. Dat heeft hij niet gedaan. En ik ben weggegaan. Onverrichte zaken. We hebben elkaar dus nooit meer gesproken. Wat, wat, wat, wat, ik moet even nu iets wegslikken. Dat moet ik echt zeggen. Ja, maar wat, wat, zegt het... dat nu? wat zegt dat nu over iemand... Kijk, dat is toch... Ja, ik bedoel, los van de vraag uh, wat je van hem als schrijver vindt... Ik, ja. ik vind hem een, een bijzonder goede schrijver. Ja, Sterker ik... nog, De Walgvogel heb ik denk ik gelezen toen ik 15 was of zo. Maakte een grote indruk ja, op me. Ja, zeer, ja, zeer. Maar, maar kijk, van politiek had hij natuurlijk geen kaas gegeten. Want dit is geen politiek. Politiek is een mening hebben tegen mening. Ja. En dat is niet vijanden voor het leven maken, toch? Nee, maar... Wat er bij Jan, denk ik, was... was vooral een tegenmening hebben. Tegen het milieu waar hij vandaan kwam. Tegen een groot deel van de wereld... die die jeugd had meegemaakt. Tegen het Nederland van toen ook. Voor een deel is ook wel... denk ik, zijn beschrijvingslust... van allerlei erotische situaties... die mee bijgedragen hebben... tot het speciale karakter van zijn schrijverschap... Dat ik, die ik ook zeer hoog heb. Jan is voor mij ook één. Zoals Baudelaire noemt, één van de vuurtorens, een van de varis. Weet je wel? En Dus... En ik, ik ben ook lang nog altijd blijven denken... met Hermans ook en Reeve ook zeker. Maar ook, wat zou Jan hiervan gevonden hebben? Ja. Dus ook van politieke ontwikkelingen nu in Nederland. Nog altijd. He? Dus ik heb hem niet als politicus zo hoog... maar wel zijn sensibiliteit, zijn gevoelsleven. Maar, maar is het toch ook niet... Kijk, jij schetst aan het begin van dit uh, programma... De, het milieu waar, waaruit je komt. En uh, hoe je daaraan wilde ontsnappen. Ja, en ik zal je daar eigenlijk een vraag over zeggen. Want je, ik ben ook alweer back in town. Maar je bent natuurlijk ook ontsnapt. Ja. Maar Wolkers is dus nooit echt ontsnapt. Nee, ik denk dat hij ontsnapt is met zijn boeken. Maar niet dat in zijn leven. Dat, zou, dat weet ik niet helemaal. Want kijk, ik moet dus zeggen... dit is het einde geworden van onze vriendschap. Ja. Ik moet wel zeggen... dus de, de keren dat ik hem ben tegengekomen... Is het een, was het een man van een buitengewone... Grootscheepse manier van leven. In alles. Als je. Ik herinner me bijvoorbeeld de eerste keer. Dat uh, hadden Kallen en ik. Hadden bloemen bij ons. De wijze waarop die, Dat schikte tot een boeket. Zoals hij daarmee bezig was. Met die vaas. Met die bloemen. Zo. Ik heb daar met grote bewondering naar gekeken. Iets wat ik vrijwel. Snel. En bij wijze van spreken. Bij gewoonte doe. Dat deed. Dat, dat, daarvan maakt hij een kunstwerk. We gaan nog een. Uh fragment beluisteren. Want aan het begin van dit uh, programma... Brands met boeken overigens... waarin ik praat met Piet Kales over literaire vriendschappen... en andere misverstanden. Een literatuurgeschiedenis. Volgende week is de boekenweek. Aan het begin hadden we het over die uh, literaire quiz... die je gemaakt hebt voor de VPRO-gids. Ja, ja. En die ligt in de boekhandel, mensen, of in de is dus Iedereen die hem wil maken, kan hem maken. Ik zou zeggen, begin er niet aan. Ja. Want hij is zo moeilijk, omdat niks op Google mocht worden gevonden. Dat hij bijna... Ook al heb je... Pak 10.000 boeken gelezen dan nog ze hem niet echt goed kunnen maken. Maar is één, één, één ant antwoord gaan we nu dan wel geven. Dat is die dichter, die, over wie het had, die, die, die dan dat gedicht zou maken. Dat was opgedragen aan... Lucebert. Dat Lucia ja, Lucebert, heeft het gemaakt, dat is opgedragen. En er komen namen in voor van possi en noem maar op. Maar laten we gaan luisteren naar Lucebert... die onnavolgbaar mooi voortdraagt alsof die op de kansel staat... Er is alles in de wereld. Er is alles in de wereld. Het is alles. De dolle honden glimlach van de honger. De heksenangsten van de pijn en... de grote gier en zucht. De grote, oude, zware nachtgaden. Het is alles in de wereld. Er is alles. Allen die zonder licht leven. Die in ijzeren longen gevangen libellen. Hebben van hartstenen horloges. De kracht en de snelheid. Binnen het gebroken papier van de macht. Gaapt onder de verdwaalde kogel van de vrede. Gaapt voor de kortzichtige kogel van de oorlog. De leeggestolen scheden, De erosie. Er is alles in de wereld. Het is alles... arm... en smal... en langzaam... geboren... Slaapwandelaars in een koud circus. Alles is in de wereld. Het is alles... Slaap. Zo, dat is mooi, hè? Er ja, is alles is in de wereld. Alles. Ja. En kijk, weet je, Piet, wat nou zo mooi is van het leven? Dat jij, zeg maar aan een vorm van katholicisme probeert te ontsnappen in je jeugd. Ja. En dat heb je ook gedaan, ik snap ook waarom dat is. En later is bekend geworden dat Bert na de oorlog, niet lang na de oorlog... en dat wist niemand, katholiek is geworden. Ja. Je merkt ook in het lezen... Dat, ho dat hoor je. Ja, het bezwerende... De stem die als het ware probeert de omstandigheden te beheersen... en daar zijn waarheid, zijn, zijn boodschap... bovenuit probeert te tillen. Dat vind ik. Daarin herken ik dat. Maar wat ik er ook mooi aan vind, is dat hij in een tijd... waarin je geacht werd om zo te zijn, zo te denken... Ja. je moest lid zijn van de CPN bijvoorbeeld, ja. je moest was hij misschien wel echt vrij... door gewoon volkomen zijn eigen gang te gaan en katholiek te worden. Ja. Hij, zit, laten we zeggen, hij is niet een kerkelijk katholiek nee, geworden. Nee, nee. En hij is het ook maar kort... Hij heeft natuurlijk... Nou, kort gebleven weet ik niet. Maar hij heeft felle kritiek geleverd op... in zijn schilderijen vooral ook... op kerkelijke gezagsdragers... die natuurlijk geregeld rondgingen... en daar de wapenen zegenden. Ja. Uh, hij kwam al heel vroeg in Spanje... Ook in de Franco-tijd. En ik ben ook al in de Franco-tijd geregeld in Spanje geweest. En dat leidde ook wel eens tot discussies in de vriendenkring. En, maar Schierbeek ook en Lucebeth gingen naar Spanje. En uh, mijn eerste reis naar Spanje was ook een reportage. Waarin ik bijvoorbeeld op een gegeven moment in een schoolgebouw kwam. En uh, daar hing een kruisbeeld met aan de ene kant een portret van Franco... en aan de andere kant van José Primo de Rivera... de stichter van de Falange, van de politieke partij van Franco. En ik was daar met een priester en ik wist niet hoe die erover dacht. En we hebben het nu over, ik denk, 58, 59. En ik schreef er een reportage over voor, Nederlands, voor een Nederlands literair blad. Roeping. Uh -huh. blad toen... En hij vroeg mij, wat is, hoe is de opinie, Wat is je mening daarover? En ik hield mij op de vlakte. En toen zei hij, Christus, te midden van de twee moordenaars. En toen wist ik hoe hij erover dacht. En toen heb ik hem verder geïnterviewd, die avond. We hebben toen in een café gezeten, heeft heeft heel veel verteld. En ik heb hem geciteerd in dat stuk, dat grote stuk in het Parool, in, um, in de... Um, in roeping, en dat is omdat het in een katholiek blad werd geciteerd, omdat het over Franco ging, werd dat in allerlei kranten, waaronder, ik herinner me nu, in het Parool, werd het groots geciteerd. Dat daar in katholieke kringen in Nederland kritiek begon te ontstaan op Franco. Wel nu, uh, wat Luxemburg betreft weet ik niet, maar je had natuurlijk veel kritiek op, laten we zeggen officiële kerkelijke standpunten, die heb ik ook gehad. Mijn botsing met katholicisme had te maken met de hele houding... erover erotiek en met die houding, ik noemde het net al eventjes... wat betreft de Tweede Wereldoorlog. Daar op al die punten heb ik een eigen weg wel gevonden. En wat ik wel heb, is dat ik, ja... Ik mik dus op een ander leven en daar... <lacht> Nog beter dan het is toch, dat is echt katholiek, hè? Ja. Dat is nou echt. Dat zal een calvinist nou nooit zeggen. Dat je dan, dan denk ik van, oké, okay, dan ga ik hem dadelijk vragen wat is back in town? En dan, denk, en dan, en dan <lacht> ik mik op een Juist. ander leven. Ja. <lacht> en kijk, als er niets is, dan zal ik denken, nou ja, dan denk ik niets. Als het er wel is, denk ik zo. Op dit fundamentele punt heb je toch gelijk, Gap Pietje. Wanneer heb jij voor het laatst... Je zei, je zei aan het begin van dit programma Marsman ooit. Hè? Dat ja. las je. je Marsman dran... heeft natuurlijk ook ja. fluit met katholicisme. Maar Wanneer heb je voor het laatst zo'n sensatie gehad? En dat bedoel ik echt op korte termijn... of afgelopen jaar of een jaar geleden... dat je iets las en dat je dacht, dit is mooi. Want dat blijft zich natuurlijk herhalen. Ja, met Lucebert heb ik dat geregeld. Ja. Ik heb dat geregeld ook trouwens. Ik vind dus Remco maar, Kampert... Maar, ik... maar met nieuwe mensen bijvoorbeeld? Van een nieuwe generatie? Uh... Dan moet ik even heel goed nadenken. Die sensatie heb ik niet vaak meer. Wanneer voor het laatst? Denk met Hans vragen. Dus dat is 20, 30 jaar geleden. Dat is ook met dit boek. Ik ben ook een beetje natuurlijk in het verleden blijven hangen. Nou ja, dat vind, ja, noem dat maar hangen. Je hebt genoeg gelezen, ge, ge, ge, ge, gelezen in maar, je leven. Maar met Hans Verhagen, is... dat vind ik wel mooi dat je dat zegt. Ja. De dichter. Ja. Want kijk, dat heb je met Verhagen. Kijk, Verhagen heeft, natuurlijk ook een, heeft trouwens ook een tijd lang natuurlijk... ook niet met het officiële katholicisme met het officiële christendom... maar de figuur van Jezus heeft in het werk van Verhagen... natuurlijk een grote rol gespeeld. Ja, hij heeft, ook een even, een dag, een, hij heeft ook nog wel eens gedacht dat hij het was, volgens mij. Ja. Ja, ja, dat maar, zou kunnen. Maar dat is, maar... Heeft Christus niet gedacht dat hij Verhagen was? Zou je... Jij, jij, ja, dat is mooi. Laten, laten we dat doen. Zou jij, zou je, zou... Lees tenslotte een gedicht van Verhagen voor. Ja. Christus heeft gedacht dat hij Verhagen was. Dat is goed. Dat is mooi omgekeerd, Piet. Die krijg je. Het is een koud huis zonder kindje. Maar de antenne vangt warmte uit alle windstreken op. Interlokale liefde. Tractoren alle landen zetten zich symfo symfonisch in beweging. Mijn lichaam opent zich en spreekt. Televisie voor vrouwen. Miljoenen vruchtbare woordjes sneeuwen over hen heen. En zoveel tractoren komen tot stilstand op het eiland. Buiten in de duinen waar mijn jeugd bevriest... verliest mijn liefde de liefde. Liefste. Alles is weer even eeuwig als altijd... Ook je telefoontje heeft me te laat bereikt. Mooi, dat is Men, einde. Hier zijn we weer, natuurlijk. Het gaat ook weer over vrouwen. Het gaat, over, het gaat natuurlijk ook over de godsdienst. Hier zie je dus, omdat we het erin hadden... wat zijn nou mythische figuren voor jou? Lucebert, Hans Verhagen. Ik heb Hans heel vroeg al gekend. Ik heb ook al heel vroeg over Hans geschreven. En hij is een dichter die mij in mijn leven is blijven begeleiden... Vorig jaar, toen kreeg hij, of twee jaar geleden, kreeg hij de PC-hoofdprijs. Heb ik hem nog eens gesproken? Maar we hebben natuurlijk, ik ben redacteur geweest van Gadsifiek. Hij werd redacteur van Gadsifiek. We moeten, we, moeten, we moeten afsluiten. Ja. Piet, ja. Ik, ja. Uh, we gaan gewoon, uh, over niet al te veel ja. tijd, <laughs> gewoon onbekommerd verder. Dit was Brans met boeken op uh, Radio 1. En ik sprak met Piet Kales over zijn boek Literaire Vriendschap en andere Misverstanden uitgegeven door uitgeverij Meulen. volgende week begint de boekenweek... die over vriendschap en andere ongemakken gaat. En volgende week vrijdagavond... tussen zeven en acht uur zit ik hier weer. En dan gaan we het eigenlijk ook over vriendschap hebben... maar dan zoals, uh, zoals je vriendschap tegenkomt in Facebook... en wat daar allemaal mee aan de hand is. Volgende week vrijdagavond.